Iedere dag om zessen kom ik thuis, moe en gondrig als een weer, Maar de laatste tijd is er iets niet pluis, want mijn moeder drinkt steeds meer. morgens gaat ze naar de supermarkt, daar neemt ze weer een kruidje mee. Het wordt steeds maar gekker, ze vindt het zo lekker, ook dronken moeder was ze zo gezellig hier, altijd stond ze voor ons klaar. Af en toe dronk zij wel een glaasje bier, dat vond niemand een bezwaar. Maar de laatste tijd doopt het uit de hand, gisteren zat ze op het dak. Lachend en zingend te passen. Muziek